7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal... wil ik weer terug op het interview met Willem-Alexander en Maxima... hebben we aandacht voor staatssecretaris Steven. En we horen een boze president Obama van de Verenigde Staten... omdat er geen strengere wapenwet komt in Amerika. Eerst het NOS journaal met Dorot Megens... In de Amerikaanse staat Texas bij de plaats Waco zijn doden gevallen na een explosie in een fabriek voor kunstmest. Sommige media spreken van tientallen doden en honderden gewonden. Deze vrouw was in de buurt van de fabriek en werd omvergeblazen. Daarna beschermde ze haar dochter tegen rondvliegend puin. All I know when it exploded, we all just hit the ground and I was trying to cover up my daughter because there was a lot of debris flying. And then after that it was just basically search and res rescue tv-beelden zijn veel brandende gebouwen te zien. De omgeving van de fabriek wordt ontruimd. Mensen worden opgevangen in een sportcomplex. De kunstmestfabriek staat in een plaats west, iets ten noorden van Weko... en zo'n 130 kilometer ten zuiden van Dallas. Willem-Alexander laat zien dat hij goed beseft... dat er in een moderne democratie geen plaats is voor een koning... die zich met de politiek bemoeit. Dat zegt het PvdA-kamerlid Rukkoer... in een reactie op het interview met het koningspaar.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 De Amerikaanse politie heeft een verdachte aangehouden... in de zaak van de brieven met ricine die naar president Obama en andere politici zijn verstuurd. Volgens de FBI is het een man van 45 uit Mississippi. De brief aan Obama werd onderschept buiten het Witte Huis. Een kleine hoeveelheid ricine is al dodelijk en er bestaat geen tegengif. De gegevens die de Belastingdienst verstrekt over de salarissen van huurders... zijn onbetrouwbaar, dat zeggen corporaties tegen de NOS. Om een huurverhoging te kunnen doorvoeren voor scheefhuurders... vroegen enkele corporaties minstens twee keer de gegevens van hun huurders op... bleken grote verschillen te zijn tussen de verklaringen die ze kregen over dezelfde huizen. Inkomensgegevens klopten niet. Of bij de tweede aanvraag was ineens het adres onbekend. Twee weken geleden bleek al dat de gegevens van veel huurders helemaal ontbraken. Scholieren uit het voortgezet onderwijs willen meer begeleiding bij het kiezen van een vervolgstudie. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van het Landelijk Actiecomité Scholieren. De meeste leerlingen krijgen één keer per maand studiekeuzebegeleiding, terwijl 62% behoefte heeft aan meer begeleiding. Ook willen scholieren dat ze vaker worden uitgeroosterd voor loopbaanoriëntatie, zoals stages en meeloopdagen. Leerlingen denken zelfs positief over het verplichten van loopbaanoriëntatie door dat op te nemen in het examenprogramma. Het weer wolkenvelden trekken over en af en toe valt er regen. Vanuit het westen wordt het droog, daarna schijnt de zon volop. Zuidwestenwind neemt toe, na krachtig tot hard. Het wordt 12 graden op de wadden en zo'n 15 graden in het binnenland. Ook morgen zon met af en toe een bui. Het wordt wel wat kouder dan vandaag. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, daar zit René Passet. Met uh, amper 30 kilometer file. Het is een vrij normale ochtendspits nu de uitgelopen werkzaamheden op de A50 van de weg af zijn. Op de A59 is wel wat aan de hand. Van Zierikzee naar Den Bosch. Tussen Waspik en Waalwijk staat 2 kilometer. Er is er namelijk een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De rechte ook is dicht. René Passet bij de ANWB, dankjewel.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 NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven uh, minuten over zeven. De Amerikaanse president Obama is boos. Er komen voorlopig geen strengere wapenwetten in de Verenigde Staten. De Senaat wil er niet aan. Hoort u zo dadelijk en? Willem Vier ja, staat naast Bertha 38 in de wijn. Uh, nou, u zegt het, <laughs> ik zou het niet durven zeggen, maar goed. Ceremonie of niet, Willem-Alexander wil als koning gewoon zijn eigen naam houden. Zo is dat, daar gaat hij tenslotte helemaal zelf over. Maar als de Tweede Kamer voorstander is van een ceremonieel koningschap... dan zal Willem-Alexander dat accepteren. Zo zei hij in zijn laatste interview voor de abdicatie. Als het wetgevingsproces democratisch en volgens de regels van de grondwet gaat... accepteer ik alles. Daar heb ik helemaal geen probleem mee, daar ben ik koning voor. En als daar een handtekening van mij onder moet komen, dan komt hij er. Het belangrijkste is dat uiteindelijk de koning staatsrechtelijke rol heeft bij het bedediging en het benoemen van de ministers. En hoe dat tot stand komt... dat zal ook na de vorige formatie wil weer gaan veranderen. Dat ben ik van overtuigd. In de tijd dat ik koning ben van dit land... zullen we terugkijken naar het interview en zeggen van... ja, toen dachten we dat het allemaal in beton gegoten was. Dat is het niet. Het gaat meebewegen. En dat, en dat is prima. Zolang het een democratische proces maar goed gevolgd wordt... En de regels van de grondwet gehandhaafd blijven. Uiteindelijk kan je van een, van een monarchie zeggen: Het enige constante is dat het altijd in verandering is. Altijd meebeweegt met de maatschappij. Langzaam, maar het beweegt wel mee met wat de maatschappij wil. Anders sta je er buiten. Dan ben je niet meer relevant. Je bent een symbool, maar een symbool moet wel relevantie hebben. Aan welke inhoudelijke elementen van het koningschap hecht u het meest? Nou, ik denk dat het koningschap op zich inhoudelijk is. Want zelfs het, uh, wat dan soms uh, sarcastisch genoemd wordt, het lintjes knippen... kan heel inhoudelijk zijn. Want als jij maar goed bepaalt welke lintjes je knipt... en dat staat dan eventjes voor je aanwezigheid bij bepaalde evenementen... waar kies je om bij te zijn, waar kies je voor om samenbindend te zijn... om aandacht voor te vragen, uh, om vertegenwoordigend bij te zijn... Uh, die keuzes kunnen heel erg inhoud geven aan waar jij voor staat... en wat jij belangrijk vindt voor Nederland... Dus zelfs het ultieme symbool van het ceremoniële koningschap, het lintjesknippen, kan heel inhoudelijk zijn. Gaat u wel, zoals uw moeder dat ook altijd gedaan heeft, elke week met de minister-president praten? Bent u dat van sinds? Ik uh, ben wel van plan om in ieder geval uh, gewoon door te gaan, zoals uh, mijn moeder dat gedaan heeft. Te beginnen, uh, dus uh, de eerste maandag na 30 april, uh, een gesprek met de minister-president aan te gaan. Uh, ik weet niet of dat uh, gedurende het hele koningschap zo zal zijn. Dat weet ik niet. Uh, maar het is wel heel duidelijk dat uh, het heel van essentieel belang is... om de ministeriële verantwoordelijkheid goed in te vullen... dat het contact tussen de koning en de minister-president optimaal moet zijn. Telefonisch, elektronisch, face-to-face, maakt niet uit. Uh, je moet elkaar altijd kunnen vinden en 100% op elkaar kunnen vertrouwen. Anders werkt de ministeriële verantwoordelijkheid niet. Menno Reemeijer bij ons, Koninklijk Huisverslaggever. Ja. Um, nou, Menno, dat was een interessant uh, interview... een interessant gesprek met uh, aanstaande koning en koningin. koningin. Uh, vooral dat gedeelte waarop uh, ingegaan werd... over het uh, inhouden koningschap. Ja. Uh, Willem-Alexander heeft voorheen meermalen gezegd dat hij een inhoudelijk koningschap ambieert. Heeft hij de strijd opgegeven? Hoe interpreteer je zijn woorden? Ja, de, de strijd opgegeven. Kijk, even teruggrijpend op, op dat, uh, wat je eerst zegt... Van, uh, hij heeft dat eerder gezegd, dat. Uh, dat klopt, het, maar dat is ook alweer... snel 30 jaar geleden, jonge jonge. Uh, toen was uh, de grondwet eigenlijk ook net gewijzigd dat uh, de, de, de, de koning of koningin... toen uh, juist weer in de regering kwam, om al dat gedonden... wat ze in de jaren zeventig met, uh, met uh, Juliana in de jaren 50 hebben gehad... om dat te voorkomen. Ja. Uh, we hebben controle erop... Uh, dat lag toen in die lijn, uh, maar, maar het is wel interessant natuurlijk... want hij had er ook voor kunnen kiezen om niks te zeggen. Om er uh, omheen te draaien van, nou, ik, ik vind er wel wat van... maar ik zeg er niks over, want uh, uh, spreken is zilver, zwijgen is goud... Dat deed hij niet. Uh, dan hadden we trouwens nog jaren plezier daarvan gehad... van zo'n quote, want dan blijft we speculeren. Uh, hij had in ieder geval niet kunnen zeggen... Uh, staatsrechtelijk van... nou, ik, ik, ik, ik, ik wil nog steeds een inhoudelijk koningschap... want als over twee jaar de, de hazen anders zouden lopen... dan had hij een probleem gehad. Mm. Dan was hij ongeloofwaardig geworden. Nee, dit, dit is uh, anticiperen op wat er gaat komen. Uh, er zijn natuurlijk steeds meer geluiden in Den Haag... in de politiek om het te veranderen. En daar moet je op anticiperen. Dat heeft hij heel goed gedaan. Dat doet hij natuurlijk niet alleen. Uh, dat gaat allemaal in samenspraak met... Uh, premier Rutte. Uh, maar in dat opzicht uh, natuurlijk zeer zeker interessant het koningschap dat verandert en, en dat met zijn tijd meegaat. En ja, dat hij goed, zich uitspreekt. Ja, hij spreekt zich uit, maar hij kan daar ook terughoudend in zijn. Maar ja. dat doet hij niet. Hij nee. zet in feite nu wel de deur open naar ceremonieel koningschap. Uh, ja. Nou, hij zegt niet van ik wil het, maar ik accepteer het. Uh, de, maar je hebt voor een deel zeker gelijk, want uh, in de discussie ook over uh, koning, of koningin wel of niet in de formatie uh, is altijd wel dat argument van de tegenstanders, van mensen die graag, de, de, de koning er graag bij willen houden... van ja, maar uh, dat willen ze niet en anders kleed je hun rol zo uit. En inderdaad, nu zegt hij zelf, nou, ik heb er geen moeite mee, zegt hij eigenlijk. Ik accepteer het. Dat haalt, dat haalt een argument weg en maakt de weg in ieder geval wat ja. meer vrij. Omdat dat sentiment is eraf. Ja. Maar hij zegt ook, uh, die staatsrechtelijke rol van de koning... zal ook in de komende tijd, die, die, voor de komende dertig jaar misschien wel... Uh, ook veranderen, ja. zal die met meegaan. Dat kan nog minder worden inhoudelijk, maar, het maar kan ook, ook meer. meer. Dat, dat zegt hij heel duidelijk. We ja. kunnen terugkijken op dit interview over uh, uh, tijdens mijn koningschap... en dan denken, goh, het was toch niet allemaal in beton gegoten. Het uh, uh, uh, kan ook betekenen over de rol in de formatie... dat dat misschien weer terugkomt. Dus nou ja, hij laat het aan alle kanten open dat, in dat opzicht. Het was een ontspannen interview, uh, viel ons op. Ja. Het is wel eens troever gegaan he, in het verleden. Het was vaak uh, uh, trekken, uh, sleuren en trekken noem ik het altijd maar... met een zeer krampachtige prins. Uh, waar zit hem dat in? Waar zit hem dat in? Uh, ik denk uh, dat hij uit de schaduw van zijn moeder is getreden. Uh, een zeer krachtige vrouw natuurlijk, die altijd mee heeft gekeken. Zij was de baas, zij bepaalde hoe het ging... en zij zei of het goed was of niet. Dat is niet meer zo. Hij is... Nog niet echt de baas, want dat is hij pas op 30 april... maar sinds 28 januari weet je wel dat hij de baas wordt. En dat laat hij blijken. En Het, het lijkt alsof er een, een, een last van hem is afgevallen. En, en hij, ne hij neemt die rol ook. Hij zegt ja. ook... Ik ben de koning. Het is geen duobaan. Ik ben de koning. Nu wilde hij ook als een machtige uh, sterke man overkomen. Ja. Uh, zag je dat ook uh, in de rol van Maxima? Nou ja, nee, maar dat was uh, het tweede wat opviel eigenlijk in dat hele gesprek. Uh, in de vorige interviews was het altijd een gelijkwaardige rol. Uh, Maxima vaak ook wel een beetje op de voorgrond want dat is haar natuur ook. Uh, en, en nu was het 80% Willem-Alexander uh, grappenmakend over uh, koeien in de wei. En uh, uh, veel minder Maxima die naar mijn idee, maar goed dat is uh, hoe je het op beeld ziet, daar ook nog een beetje moeite mee had om die tweede viool te spelen, eh, om zich in te houden. Een beetje, zij, zij was de krampachtige, vond ik dit keer. Ja, wat minder ja. losjes. Meneer Reemmaier, dankjewel. We praten natuurlijk door over dit interview. Doen we ook na half acht nog met hoogleraar staats- en bestuursrecht Jit Peters bijvoorbeeld. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 Journaal. Het wordt erop of eronder voor staatssecretaris Teve. Vandaag de Kamer debatteert over de dood van de Rus Dolmaat. Of u hoort daar zo dadelijk meer over. In de Verenigde Staten komen voorlopig geen strengere wapenwetten. Die wetten leken politiek haalbaar... nadat de twintig schoolkinderen waren vermoord in Newtown. Het politieke momentum stopte gisteren... na een spannende stemming in de Senaat. En na afloop was president Obama woedend. Een paar maanden ago, in response to too many tragedies... Including de shooting of a United States congresswoman en de merder van 20 innocent schoolschild en their teachers. This country took up the cause of protecting more of our people from gun violence. Een congreslid werd neergeschoten. Er werden 20 schoolkinderen vermoord. Daarom besloten we met z'n allen dat er strengere wapenwetten moesten komen. Bij nu is wel known dat 90% of the American people support universal background checks that make it harder for a dangerous person to buy a gun. 90% van Amerikanen is voor betere controles zodat gevaarlijke mensen geen wapens kunnen kopen. 90 of in the just voted that idea. de meeste Democraten hebben hiervoor gestemd, maar de meeste Republikeinen zijn tegen. En dus gaat het niet gebeuren. Ze blocked common sense gun reforms. Even while these families Schaamteloos vindt Obama deze senators, die hun tegenstem uitbrachten terwijl de families van de slachtoffers toekeken vanaf de publieke tribune. Maar kwader nog is de president op de wapenlobby. De grootste lobbyist, de National Rifle Association, heeft volgens Obama bewust gelogen over de wet. They claimed that it would create some sort of Big Brother gun register. Dat er een van de groot staatswapenregister zou komen. Wat er niet komt. There were no... Ik heb geen zinnig tegenargument gehoord. Volgens de president zijn de senators een stelletje lafaards dat bang is voor een zetel. Dat de rijke wapenlobby campagne tegen ze zal voeren... als ze niet doen wat de NRA zegt. Zo'n campagne heeft de organisatie deze week in ieder geval ook gevoerd. Met spotjes ter waarde van een half miljoen dollar. President Obama and Mayor Bloomberg are pushing gun control. But America's police say they're wrong. 71 of police say Obama's gun ban will have zero effect on violent crime. Dit spotje heeft zijn effect dus niet gemist. Het heeft in ieder geval een bijdrage geleverd aan een van Obama's ergste politieke nederlagen was Een schandelijke dag van Obama. het. is We can still bring about meaningful changes that reduce gun violence so long as the American people don't give up on it. De president roept de bevolking op het vertrouwen niet te verliezen. Maar dat kan toch niet verhullen dat zijn politieke middelen... om het wapengeweld in te perken hier nu grotendeels zijn uitgeput? Wessel de Jong vanuit Washington. En u wordt ook zo dadelijk bijgepraat over die explosie bij Waco... van die kunstmestfabriek. Verkeersinformatie bij de ANWB. René Passet, is rustig, René. Ja, ja relatief, hè. Relatief. Met acht files, 35 kilometer. Er zijn genoeg auto's op de weg, maar ze zorgen voor minder files, dat is waar. Uh, die uitgelopen werkzaamheden op de A50 dreunen nog steeds een beetje na... want van Arnhem naar Os staat vanochtend 9 kilometer file tussen Renkum en Ewijk. E en er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de A59. Dat is de weg Serie c richting Os. Dat verklaart de file bij Waalwijk. Er staat inmiddels 4 kilometer. De rechterrijstrook is namelijk dicht. Maar zoals ik al eventjes, wij praten u zo dadelijk bij... over de situatie in uh, Waco in Texas. Uh, de beelden die wij langs zien komen van het ontploffen van de fabriek, kunstmestfabriek... zijn indrukwekkend. Een enorme vuurzee um, na de explosie. explosie die uh, verrijkt ook. Wij begrijpen dat er veel gewonden zijn, honderden, um, en dat er mogelijk ook doden zijn. En die getallen um, lopen ook op, maar zijn nog niet bevestigd. Zodra we daar meer nieuws over hebben, uh, praten we u bij. Het wordt een spannende dag vandaag voor staatssecretaris van Justitie Fred Teven. In het de debat met de Tweede Kamer moet hij zich staande zien te houden... in de kwestie rond de zaak van de Russische activist Dolmatov. Niet alleen in die zaak zijn veel fouten gemaakt. In de hele vreemdelingenketen blijken heel veel zaken niet te kloppen. Voor de SP bijvoorbeeld is de maat vol en moet even weg. Als staatssecretaris steven verstandig is, dan houdt hij de eer aan zichzelf. Aldus de Gesthuizen van de SP. Het begon allemaal in januari van dit jaar. De Russische dissident Alexander Domatov heeft vanochtend in Nederland zelfmoord gepleegd, dat melden Russische media. Domatov is dan sinds juni in Nederland. Als activist voelde hij zich niet meer veilig in Rusland. Hij komt in een detentiecentrum in Rotterdam terecht. Volgens de Inspectie voor Veiligheid en Justitie, die zijn zelfmoord onderzocht, had hij daar nooit moeten zitten. De heer Dolmatov is ten onrechte in vreemdelingenbewaring gesteld. Het centrum was niet op de hoogte van zijn verwarde geestelijke toestand en daardoor ontbrak het Dolmatov aan de juiste medische hulp. Informatie werd niet gedeeld door verschillende instanties, iets wat een structureel probleem in de asielketen blijkt te zijn. Een keihard rapport van de inspectie. Met een duidelijk eindoordeel. Alles overziend komt de inspectie tot het oordeel dat op verschillende momenten... door verschillende organisaties in de vreemdelingenketen onzorgvuldig is gehandeld. Staatssecretaris Steven erkent de fouten en noemt de conclusies zorgwekkend. Je kan tot geen uh, andere conclusie komen dat uh, de bevindingen van de inspectie... dat die buitengewoon ernstig zijn. En dat er op verschillende momenten uh, door verschillende organisaties in de vreemdelingenketen onzorgvuldig is gehandeld. Over opstappen denkt Teven nog niet na. Ik voel, me, ik voel me zeer politiek verantwoordelijk, maar ik, volgens mij uh, is de volgende stap dat ik verantwoording ga afleggen in de Kamer. Maar heeft u het overwogen? Ik heb het niet overwogen, want ik vind dat ik eerst verantwoording moet afleggen. De juiste volgorde vindt ook zijn partijgenoot Halbe Zijlstra. Wij, wij gaan gewoon open het debat in. Dat, vinden we, dat doen we altijd bij elke bewindspersoon, ook van VVD-huizen. En wij wachten ook de verdediging van de staatssecretaris af. Wij hebben vragen, andere partijen ongetwijfeld ook. Uh, en uh, ik heb uh, vooralsnog geen enkele reden om aan te nemen... dat de staatssecretaris dat niet goed zal kunnen en gaan doen. En ook coalitiegenoot Diederik Samson van de PvdA. In zo'n zaak is het... Uh... Belangrijk om de zorgvuldigheid te betrachten. Er worden nu eerst vragen gesteld, er komt nog een hoorzitting. Op basis van de antwoorden daarop gaan we het debat in. De staatssecretaris heeft aangegeven dat hij zich wil verantwoorden in dat debat. Dus dat wachten we af. De kritiek op Teven neemt in de dagen na het verschijnen van het rapport toe. Toch denkt hij maandag nog steeds niet aan opstappen. Nee, nog niet. Want ik zie het in stappen. Ter voorbereiding op het debat vandaag hield de Tweede Kamer gisteren een hoorzitting... waarin de inspecties hun rapport nog eens toelichten. De fouten waren in ieder geval bekend bij degene die wij uh, geïnterviewd hebben... in het kader van het onderzoek. De signalen over structurele misstanden in de vreemdelingendetentie... zijn wel degelijk bekend bij het ministerie, maar er zou niets mee gedaan zijn. Voor coalitiegenoot PvdA reden om meer afstand te nemen van teven. PvdA-kamerlid Recour. Het is niet, niet weinig gebeurd. Er zijn in de zaak Dolmatov grote fouten gemaakt en mogelijk is het... Nog breder dan dat. Nou, evident dat je dan gaat kijken: wat betekent dan de politieke de ministeriële verantwoordelijkheid. Wat, dat, wat de uitkomst is, ga ik niet op speculeren. Dat is echt prematuur. De inzet voor de SP in het debat vandaag is wel duidelijk. Ja, ik zou de staatssecretaris, als ik de staatssecretaris was, dan zou ik de eer aan mezelf houden en zou ik opstappen. Als je een gesthuizen van de SP of de staatssecretaris dat inderdaad gaat doen, dat kunt u volgen op radio 1. Vanaf kwart over tien is dat debat. Hij komt uit Amerika en is zingersongwriter Philip Phillips met hand. Het NOS Radio 1 journaal. Hold on to me as we go As we roll down this unfamiliar road And although this way is stringing us along Just know you're not alone, 'cause I'm gonna make this place your. Zes minuten voor half acht is het. Mark Robin Visser, hoe smaakt het? Nou, ik moet wel oppassen dat ik mijn microfoon niet in de ijsmachine laat vallen, dacht ik net. Want dan zijn we natuurlijk niet jarig. <laughs> dan is de, ij ijschocolade, de ijs, ijschocolade, chocoladeijs naar de minoxie. Maar volgens mij is het wel klaar, hè, meneer ja. de Koeier? Ja, hij is goed, we gaan hem eruit halen. We gaan hem er ambachtelijk uithalen de en parken. dat doen we? Met een hele grote roeispaan. <laughs> een kunststof een roeispaan, kunststof luisteraar. Het is allemaal handwerk. Ja, en ik ga hem dus nu in de, ja. in de trommel doen, kijk. En de machine laat dan dat er mooi... We zijn bij het ijsboerke in Amsterdam. Dat is een ijs, uh, ijsbereid, ijskuipje. Ijskuipje, sorry, neem nu kwalijk. Die andere <lacht> is weer uh, een ander. Eén van de bedrijven in Amsterdam. Want er zijn er velen die vandaag meedoen aan de ambachtendag. Speciaal voor VMBO-leerlingen. Want, meneer Roos... De kinderen weten helemaal niet hoe dat allemaal gaat. Nou, kinderen weten helemaal niet dat er heel veel werk is uh, in Aha. de ambacht. En dat de ambachtseconomie een, een groot deel van onze economie vormt. En dat er ook nog banen in uh, te vinden zijn. Is dat zo, meneer... Meneer de Koeier, hoeveel mensen kunt u gebruiken? Uh, wij hebben per jaar ongeveer 60 uh, mensen, jonge mensen... bij ons ijs staan te scheppen in Amsterdam. En is dat, zijn die moeilijk te vinden? Uh, nou, nu valt het wel mee, want uh, de banen liggen niet voor het opscheppen. Ja. Maar wat ik ook al... Ijs wel. Het, het is ook altijd leuk werk. Touché. Maar wat ik zeg, we hebben al een leerling die hier geweest is... Uh, drie jaar geleden bij de, bij de Jinkdag. Die, uh, die heeft bij ja. ons gewerkt, die vond het zo leuk. Dus die kwam solliciteren. De Jinkdag, uh, meneer Roos, u bent van Jink... en u vertelde vanmorgen... Al Jink, dat staat nergens voor, maar het is wel wat. Ja, Jink is een organisatie die zorgt dat kinderen uit Achterstandswijken... zo goed mogelijk voorbereid worden op een op de arbeidsmarkt. Dus we willen ja. ze dus heel erg laten zien wat je kan worden. En, en een dat... van de meisjes die hier dus geweest is op die ambachtendag... die heeft hier ook gewerkt. Ja, dus is dat, dat is... ook de bedoeling, dat er één op één zaken gedaan worden? Nee, op zich niet, maar we vinden het natuurlijk wel heel erg leuk als dat gebeurt. Ja. Want uh, het beste manier om je voor te bereiden op de arbeidsmarkt... is misschien wat hebben van een bijbaantje bij het ijskuipje. Ja, nou ja, precies. Uh, meneer De Koeijer... We horen allemaal hele beroerde berichten over de werkgelegenheid. Straks komen er weer cijfers die waarschijnlijk ook niet al te best zijn. Maar u zegt dus bij u in het bedrijf, daar zit nog wat toekomst in. Ja, wij groeien. Wij groeien heel hard. Zelfs in de crisis zijn wij heel hard gegroeid. Vertel eens, hoe zijn jullie gegroeid? Met één winkeltje zijn we in zes jaar tijd nu naar tien winkels gegroeid. En ik denk juist, we hebben een, een product wat gewoon ook in de crisis gewoon verkoopt. Iedereen wil zelf verwennen. Ja, ja. vakantie zit er niet in misschien dit jaar, maar een ijsje kun je toch altijd op tracteren. Een ijsje kan er altijd nog ja. wel af. Ja, dat dacht ik ook. En dan hebben we nog een primeur hier, ja. dat moeten we denk ik ook ja. nog even vertellen. We hebben gisteren het eens eventjes. We hebben een nieuwe smaak ontwikkeld, die komt binnenkort in al onze vitrines te liggen. Het is geen Malka-ijs, nee. maar nog iets heel anders. Heel, het is een gele vlaar met citrusvruchtjes erdoorheen. En die nou, is... roos komt er ook even bij, want uh, nu... we mogen we mogen het dus proeven, he? echte Ja, nee, ik, uh, ik zei nog, het is wat vroeg voor ijs, maar nu, ah, ja. ik weet inmiddels, ben ik chocolade, verder, <laughs> pistache verder, en het is ook ambachtelijk gemaakt. Ja, ja dit wordt echt met uh, zoals gebak ah. gemaakt wordt. En, uh... Supergoed. Ja. Heerlijk, hoor. Lekker. Ja. Zacht hè? En een touch confeite. of orange. Van die geconfijten vruchtjes erin. Wat verdorie. Verdorie, mm -hmm. dat wordt de mm -hmm. winner. Ah, jongens, dit is het lekkerste ontbijt wat ik in maanden heb gehad. Vergeet het mm. pak. Ik van Bacon vooral nu. Oh, oh. Heer ambachtelijk ijs. Oh, ik zie inmiddels mm. een foto op je weblog. Ja, mm -hmm. ik heb helemaal een koude mm -hmm. mond nu. <laughs> Meneer Roos ook hè? Ja, maar het is wel een, <laughs> een fijne koude mond. <laughs> een heerlijke koude mond. <laughs> Tot straks jongens. Ja, dankjewel. Gisteravond zei Willem-Alexander dat hij uh, lintjesknippen helemaal niet erg vindt. Nou, ik denk dat het koningschap op zich inhoudelijk is. Want zelfs wat dan soms sarcastisch genoemd wordt lintjesknippen... kan heel inhoudelijk zijn. Straks, na half acht, meer reacties op dat interview... met Maxima en Willem-Alexander. Morgen zijn vloeistuk, puis en déjeuner. En dan weer thuis voor de buis. Voor het voetbal Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Neem geen enkel risico. Verhoog je examencijfer met de Luzak-examentraining. Schrijf je nu in op luzakexamentraining.nl 1200 vacatures op hbo- en wo-niveau. Ga naar zuidlimburg.nl Fabel. Witte wijn wordt gemaakt van witte druiven. Een andere fabel. Interim professionals zijn duurder dan vaste medewerkers.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 Logisch toch? Want dat is dus standaard voor online business. Die registreer je dus meteen bij Your Hosting. Ervaar zelf de kracht van een .com domein .nl Trouwen! Vrouwen? Trouwen! Oh, trouwen. Wat <laughs> zegt het dan? Uh, als ik mijn vriendin ga vragen om met mij te trouwen... dan wil ik toch niet de parkeertijd in de gaten houden? Zo makkelijk kan het zijn. Parklijn.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 Want tijdens zo'n onderhoudsbeurt checken we het airco-systeem op lekkages... vullen het volledig af en voeren ook nog een anti-geurbehandeling uit. Dan ruikt en werkt uw airco weer als nieuw. Kijk op volkswagen.nl slash actie. Dit is Radio 1. En het is half acht. Tijd voor het uh, NOS Journaal. Dorot Megens, goedemorgen. Goedemorgen. In Texas zijn bij de plaats Waco... mogelijk honderden mensen gewond geraakt door een ontploffing in een kunstmestfabriek. Lokale media spreken van tientallen doden. Daarvan is nog geen officiële bevestiging. De fabriek staat in West, een plaatsje iets ten noorden van Waco... zo'n 130 kilometer ten zuiden van Dallas. Door de explosie zijn verschillende andere gebouwen... zoals een school en een verpleeghuis zwaar beschadigd of ingestort. En ook is brand uitgebroken in getroffen gebouwen.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 Volgens de FBI is het de man van 45 uit Mississippi. De brief aan Obama werd onderschept buiten het Witte Huis. En dat zijn de hoogpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weerplaza.nl. Het weer staat vandaag in het teken van volop zonneschijn, maar wel in combinatie met een stevige wind. De Zuidwestenwind waait op dit moment al matig tot krachtig, windkracht 4 tot 6, en gaat verder in kracht toenemen. Boven land komt er meestal windkracht 5 te staan, af en toe windkracht 6, en aan zee wordt de wind hard, windkracht 7. De zuidwestenwind gaat in de kustprovincies bovendien samen met forse windstoten... die kunnen oplopen tot 80 km per uur. Er is verder volop zonneschijn, maar de eerste uren zijn er in het oosten... nog enkele wolkenvelden, het is er wel droog. De wolkenvelden trekken geleidelijk naar Duitsland weg. De temperatuur loopt vandaag uit een van zo'n 12 graden in het noordwestelijk kustgebied... tot 15 à 16 graden in het binnenland. Vanavond, en komende nacht, begint de wind geleidelijk af te nemen. De temperatuur daalt dan tot ongeveer 5 graden. Morgenochtend neemt de bewolking toe en gaan er vanuit het noordwesten buien het land binnentrekken. Vooral in het zuiden en oosten kunnen ze af en toe stevig zijn. In het noordelijke kustgebied wordt het in de loop van de dag weer droog en gaat de zon flink schijnen. De wind draait dan van zuidwest naar noordwest tot noord en koudere lucht stroomt het land binnen. Het wordt daardoor slechts 6 graden op de Waddeneilanden en 10 tot 12 graden in het binnenland. Het weekend verloopt droog met in de nacht de kans op nachtvorst. En overdag is het dan 6 graden opnieuw op de Waddeneilanden en 10 tot 14 graden in het binnenland. Verkeersinformatie bij de ANWB. René Passet met een probleem op de A59. Ja, daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd... bij uh, Waalwijk-Marcel. Vanaf Zierikzee uh, naar Den Bosch. Er staat nu 5 kilometer file. De rechte rijstok is voorlopig dicht. Daardoor is het uh, verstandig om om te rijden. Dat kan via de A58 bovenlangs, uh, zeg maar. Voor de rest uh, is het een vrij normale ochtendspits. Maar het is wel opvallend druk ten noorden van Amsterdam. Op de A7 vanuit Hoorn is het de dagelijkse file aan de lange kant. Tussen Purmerend Noord en Zaandam 11 kilometer... En dan bent u er nog niet, want de A8-top naar Amsterdam voor het Koenplein nog is 7 kilometer. Ook bij de brug bij Gorkum is wat aan de hand. Daar is een ongeluk gebeurd onder de brug. Op de A27 van Breda naar Utrecht levert het een wat langere file op... tussen Hank en de brug bij Gorkum, 8 kilometer. Toch eentje dan, de A50 arnhem Os. Daar zijn de werkzaamheden vanochtend uitgelopen. Het is al van de weg af, maar het verklaart wel de 7 kilometer file... tussen Renkum en Knaubert-Valburg.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio in Journaal. Staks een inhoudelijk gesprek over het interview met het koningspaar. Maar eerst de ontploffing in de kunstmestfabriek bij de Amerikaanse Waco. Er zijn mogelijk honderden mensen gewond geraakt door die ontploffing. De sheriff is in het gebied geweest. Hij omschrijft het als een oorlogsgebied, zo zei hij tijdens een persconferentie. Een oorlogsgebied zoals Irak. En vergelijkbaar met de bomaanslag in het Murray gebouw in Oklahoma City. Ik kan je vertellen dat ik daar was. Ik the door de I Ik some een paar huizen. Eerder Just massief. Zoals Irak. Zoals de murray building in Oklahoma City. In de omgeving van de fabriek zijn zo'n 75 huizen zwaar beschadigd... en ook een bejaardentehuis is verwoest. Er is een nursing home in de area, that 133 mensen in the nursing home. We hebben ze evacuated. Ik weet niet of are, are hun right zijn. But all injuries have been removed from the scene and taken to local hospitals in the Waco area. We hoorden net er gewonnen uit dat de bejaardenhuiz zijn geëvacueerd. De politie gaat zo dadelijk het gebied opnieuw in op zoek naar slachtoffers. We're gonna go back in and do another house-by-house house search and see if anybody else, the victims, are in the houses. That's gonna be going on all night. En hier is uh, buitenlandredacteur Merel Akkerman... Uh, kijkt de hele ochtend al naar de beelden die binnenkomen... vanuit de Verenigde Staten, volgde de persconferentie ook. Uh, Merel, ja, als je de verwoesting ziet en als je die knal ook ziet... het is een enorme dreun... ja, dan kun je je bijna niet voorstellen dat daar niet heel veel doden zijn gevallen. Ja, je zou zeggen dat kan inderdaad bijna niet anders. Uh, er is nog niks bevestigd. Lokale media hebben het over tientallen doden en honderden gewonden. Uh, het lokale ziekenhuis zegt dat ze 66 uh, gewonden hebben opgenomen maar de hele regio zijn gewonden en slachtoffers naartoe gebracht en het overzicht is er op dit moment nog niet maar het zullen er niet weinig zijn. Mm. Jij hebt de hele ochtend naar die beelden gekeken... Hè? en alles wat steeds opnieuw binnenkomt. Uh, zie jij ook dat ze bezig zijn uh, om die brand te blussen? Want het is enorm, hè? Nou, ze kunnen niet in de, in de buurt komen van de brand. Uh, de beelden die we ook zien zijn van ver weg. Mm. Uh, dat komt omdat het hier gaat om een kunstmestfabriek... met zeer giftige stoffen. Uh, in de persconferentie werd ook net gezegd... Uh, de brand is nog smeulende, maar we kunnen niet in de buurt komen... door de giftige stoffen. En op dit moment hebben we ook andere prioriteiten. En dat is mensen redden. Uh, dus we laten de brand even voor wat het is. En uh, ja, ons... Onze prioriteit is nu uh, kijken of we nog mensen uh, kunnen redden in de omgeving. Okay, en Heb je ook iets gehoord over de mogelijkheid... dat er nog een tweede ontploffing zou kunnen plaatsvinden? Nou ja, de brandweer wil niet, hè, vindt het onveilig om in de buurt te komen. Uh, dat dus, is de reden? Dus ik denk dat dat een van de redenen is dat er nog zeker gevaar is. Goed. Nou, Merel, dank je wel voor nu. Jij blijft luisteren en kijken naar uh, de beeld en alles wat binnenkomt. Uh, praat ons bij de hele tijd. Dank je wel, Merel. Naar de sport. Tom van Heek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eerst maar eens even hebben over het EK-turnen in Moskou. Van Gelder en Wammers hoorden we eerder al deze uitzending. Die plaatsen zich voor de finales. Ja, zijn we op de goede weg. Ja, je moet daar wel een beetje het perspectief altijd bij zien. post-olympisch jaar, dan in dit soort sporten zie je wel dat wat mensen ontbreken. Bijvoorbeeld ook Epke Zonderland, als mensen zich daar zorgen over maakten. Niet doen, hij heeft een beetje rust genomen, bereidt zich voor op het WK. Dat is in oktober in, in Antwerpen. Maar goed, eh, Van Gelder en Wammen zijn namen die we natuurlijk al jaren horen. Van Gelder, eh, nou dat is allemaal bekend, dat verhaal. Niet naar de Olympische Spelen, maar die heeft een Olympische droom naar Rio. Daar past dit allemaal goed in. Is nog steeds heel erg top, plaatsen zich als vierde voor de finale, maar gaat gewoon voor een medaille turner zaterdag. En Wammes, ja, dat is al heel lang een hele goede, complete turner. En die heeft eigenlijk een beetje de pech dat hij altijd zo vloersprong. Hij plaatst zich nu ook weer als zevende. heeft wel een paar mooie wereldbeker uh, uh, medailles gehaald, maar op die echte kampioenschappen komt hij vaak zo net vijfde, vierde. is natuurlijk een fantastische turner, maar zijn perspectief op echte Olympische medailles, dat is altijd toch op de een of andere manier wat kleiner. Uh, des te knapper misschien wel dat hij het zo lang volhoudt en ook nu alweer op dit niveau. En hij blijft natuurlijk hopen op die ene ik dacht dat het net allemaal in zo'n finale sprong uh, wel lukt. En Vloer is daarbij nog iets uh, meer zijn favoriete onderdeel dan sprong, zeg maar. Oké, okay, goed. Ook nog wat voetbal. Frank de Boer is kennelijk nog niet klaar bij Ajax. Nee, nee, nee. Die was gisteren een, een vrolijke clinic uh, aan het doen met een aantal Ajax-spelers. En toen kreeg hij ineens de vraag voor de voeten geworpen uh, via AT5 mensen van ja, u gaat waarschijnlijk wel naar Manchester City. Nou, daar kan niemand zo mooi verbaasd kijken dan als Frank de Boer in Nederland. Ja. Dus dat is geweldig. En toen zei hij nou nee, ik ben volgend jaar gewoon nog uh, Ajax-ziet, uh, derde titel of geen derde titel. Nou is het heel vaak zo in de voetballerij dat als iemand zegt uh, dan ben ik er volgend jaar zeker nog, dat je bijna dan kan denken, nou dan zal het wel niet zo zijn. Maar als Frank de Boer zegt, je mag we daaraan houden, dan uh, hebben we daar ineens heel veel vertrouwen in. En ik in ieder geval, want het is een oprecht persoon die heel rustig zijn carrière opbouwt, uh, nog lang niet klaar is zoals hij het zelf zegt in Amsterdam, met veel plezier zijn werk doet. En er zal wel een hele grote zak geld af en toe uit Manchester langskomen. Maar Frank de Boer blijft denk ik gewoon in Amsterdam op het tradingsveld staan. En daar kan Ajax ongelooflijk blij mee zijn op dit moment. Zo is dat. Frank de Boer uh, blijft bij Ajax. En Tom van het Hek? Ja. Niet bij de NOS. <laughs> nou ja, goed, daar hebben we het verder niet meer over, hè, Tom? Oké, okay. ja, dat Dit is tot half tien, het NOS Radio 1 Journaal. Den Haagse politici zijn positief over het televisieinterview... van Willem-Alexander en Prinses Maxima. Politiek verslaggever Margreet Boer in Den Haag. Margreet, geen wanklank vanaf het Binnenhof? Nee, helemaal niet. De reacties zijn hier een beetje in de trant van... nou, interessant gesprek, eerlijk, openhartig... en een mooie, nadere kennismaking met ons koningspaar. Dat, dat is zo'n beetje wat je hier hoort. Geert Wilders van de PVV die had het over een indrukwekkend en openhartig interview. En uh, Ronald van Raak van de Socialistische Partij... Uh, die vond dat Willem-Alexander heel benaderbaar overkwam. Hij deed hem denken aan uh, Juliana. En... Uh, Alexander Pechtold van D66 die vindt dat dit koningspaar uh, met hun tijd meegaat. En uh, hij vindt ook dat ze open blijken te staan... voor een eigen tijdsinvulling van het koningschap. Dus allemaal heel positief. Ja. En hoe reageren ze op zijn opmerking dat als de Tweede Kamer... het koningschap ceremonieel zou maken, hij dit zal accepteren... en zijn handtekening onder die wet zal zetten? Nou ja, dat wordt hier gezien als uh, het enige juiste antwoord dat hij uh, uh, kon geven want hij blijft hiermee helemaal binnen de constitutionele lijnen. Uh, Wilders twitteren gisteravond ook dat de aanstaande koning... dus besef heeft van het primaat van de politiek. En de Partij van de Arbeid die vindt dat uh, Willem-Alexander hiermee aangeeft... dat hij duidelijk zijn rol en zijn positie kent. Luister even naar Jeroen, record van de Partij van de Arbeid. Als een juiste taakopvatting uh, van de nieuwe koning... dat is de juiste opvatting, namelijk als democratisch een besluit wordt genomen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 Ja, is er dan een uh, startschot voor politici om daar dan mee aan de, te, uh, aan de gang te gaan? Nou, niet meer of minder dan het al was als je ze dat vraagt. Uh, kijk, een aantal partijen die, uh, is altijd al voor een ceremonieel koningschap geweest. Hè, dus de koning uit de regering. En daar is door dit interview geen verandering in gekomen. Het is ook niet dichterbij gekomen. Want de SP, voorstander van een ceremonieel koningschap, zegt duidelijk... Uh, wij gaan echt nu niet een eigen initiatief nemen om, om daar verder aan te werken. Uh, de Partij voor de Vrijheid, de PVV, die heeft al een initiatiefwet uh, gemaakt. Die ligt ergens in een uh, la. Veel verder dan dat is het nog niet. Uh, niemand wil het nu op de agenda zetten. Zeker niet voor 30 april. Maar ook daarna is de animo nog niet heel erg groot. GroenLinks zegt bijvoorbeeld... Uh, ja, we zitten nu in een, in een economische crisis. Er zijn wel dingen die meer prioriteit hebben. En ze zullen ook nog wel even tellen in de Tweede Kamer. Want er is bij lange na geen meerderheid voor een uh, ceremonieel koningschap. Dat gaat voorlopig ook niet veranderen. En dan is er ook nog eens een grondwetswijziging nodig. Dus dan heb je zelfs twee derde meerderheid nodig. En die is bij lange na niet in zicht. Maar geen boer in Den Haag, dankjewel. Ja, daar praten we over verder, uiteraard. Uh, Emeritus hoogleraar Staats- en Bestuur Jit Peters, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we zijn ook wel benieuwd wat, uh, hoe u hier tegenaan kijkt. Uh, de uitspraken van uh, aanstaande koning Willem-Alexander, uh, hoe kijkt u daar uh, naar? Want zou het kunnen dat uh, meerdere politieke partijen nu uh, nou, wat minder terughoudend zullen zijn als het gaat om het invullen van uh, ceremonieel koningschap? Nou, op dit moment uh, is, uh, blijkt het koningspaar, of de toekomstige koningspaar echt populair. Dus politieke partijen zullen hun vingers daar niet aan willen branden, denk ik. Maar het zegt wel iets van de, over de ambitie van onze toekomstige koning. Je kan zeggen, het koningschap van Beatrix was gebaseerd op uh, afstand houden... en op dossierkennis proberen invloed uit te oefenen uh, via het adviesrecht... En dat zijn eigenlijk zijn ambities niet. Daarom zegt hij makkelijk, nou ja, als het een ceremonieel koningschap wordt... en de Kamer wil dat, dan leg ik mij daarbij neer. Maar het geeft wel het accent, een ander accent aan het koningschap, denk ik. Maar hij zegt meneer Peters toch ook wel uh, dat hij uh, ook denkt... dat het koningschap nog wel gaat veranderen, misschien ook wel de andere kant uit... dat het toch wel weer inhoudelijker wordt. Daar loopt hij ook niet voor weg. Nou ja, hij heeft wat dat betreft een beperkte inhoud, geeft hij van wat inhoud uh, met zich meebrengt. Hij noemt lint, uh, lintenknippen uh, ook al iets waar je inhoud in kan leggen. Hm. Vindt, u hij u heeft dat, gezegd, vindt u dat niet? Nou, dat vind ik toch typisch ceremonieel. Hij heeft ook gezegd, bij de formatie ben ik dan misschien niet betrokken... maar wel bij de inhoud van de benoeming en beediging uh, van nieuwe ministers ook dat is een typisch ceremoniële zaak. Natuurlijk kan je dat ook inhoud noemen... maar het is toch een andere invulling dan uh, Beatrix daaraan uh, gaf. Ja. Nou, dat is interessant, ja? meneer Peter, want uh, we hoorden net Geet Boer ook zeggen... dat Den Haag in algemeen het gevoel daar is dat dit het enige juiste antwoord was. Um, en toch was het minder um, terughoudend dan bijvoorbeeld de uitspraken van zijn moeder hierover. Hoe, hoe, hoe ziet u dat? Waar, waarom doet ja, Willem-Alexander dat? Ja, ik, volgens mij is niet het enige juiste antwoord. Hij had ook kunnen zeggen, zoals twintig jaar geleden... ik hecht erg aan de continuïteit en ook aan het adviesrecht... Uh, en het deel uitmaken van de regering. Uh -huh. uh, dat is juist aantrekkelijk voor mij. Uh, dat had hij ook kunnen zeggen. En dan wist de Tweede Kamer en, en, uh, natuurlijk van, nou ja... Uh, hij gaat niet uh, zonder meer uh, akkoord met een ceremonieel uh, koningschap. Terwijl nu heeft hij al gezegd eigenlijk zijn onderhandelingspositie... wat dat betreft uh, weggegeven. Hij zet uh, in feite de deur open voor uh, parlementariërs. Precies. Hè, het zou, je zou kunnen zeggen, als ze het echt willen... Uh, de Tweede Kamer oh, het het en het de moment. Eerste Kamer, ja. ja, dan is het een inkoppertje. Nou, of het het moment is, maar het kan in ieder geval... Uh, uh, ja, makkelijker uh, geschieden dan in het verleden als je weet... Uh, dat een koningin daar erg op tegen is, dus dat je wel een gevecht met haar moet leveren. En wat dat betreft uh, heeft hij nu al aangegeven, ik doe alles wat, uh, wat de, uh, de Tweede Kamer wil. Ja, nou ja, dat is een, uh, voor de Tweede Kamer natuurlijk, daarom zijn ze zo lovend, een, een prachtige positie. Ja, die zijn uh, zeer tevreden. In Den Haag hoorden we net van Margeet Boer. Dan zou je kunnen denken dat hij er niet zo zin in heeft om zo'nzelfde rol te gaan spelen als zijn moeder heeft gehad. Nee, dat maak ik op uit twee uitlatingen die hij ook gedaan heeft. In de eerste plaats uh, hebben ze gevraagd, gaat dat maandagoverleg altijd nog door? Een overleg uh, waar juist uh, Beatrix door haar dossierkennis en zo invloed probeerde uit te oefenen. Hoeveel weten we natuurlijk nooit. Hij heeft gezegd, ja, in het begin zal ik dat zeker doen, maar ik weet niet of dat gedurende mijn hele koningschap zo uh, zal blijven. Als hij dat opgeeft, he, ja, dan geeft hij ook een beetje op de mogelijkheid van invloed, van beïnvloeding van ministers en met name de premier. Ja. En het tweede zei hij over het kerstboodschap dat hij uh, dat wel anders zou gaan doen. Hij heeft nog niet precies gezegd hoe anders. Maar hij zei dat zijn moeder er wel erg veel energie aan kwijt was... en dat het wel heel veel tijd kostte. Ook daaruit kan je een beetje opmaken zijn ambitie... van die, dat hij daar niet voor gaat. Maar waar, voor de gaat, de hij dan, waar gaat hij dan wel voor? Wat, wat voor koningschap wordt het... als u zo gekeken heeft naar dat interview met de uh, aanstaande koning? Nou ja, hij neemt wel zekere risico's, hij heeft het wel genoemd. Uh, nu zijn ze erg populair, maar ja, het is net als met uh, pophelden en met voetballers: dat kan ook weer zo uh, verdwijnen. Uh, en dat is denk ik toch een zeker risico dat hij neemt wanneer hij zich uh, zuiver uh, beroept op zijn ceremoniële taken en ook wanneer hij de afstand naar de bevolking wil verkleinen... Mm -hmm. door daarbij meer aanwezig te zijn, makkelijker aanraakbaar te zijn, et cetera. Daarmee neemt hij ook een zeker risico. Meneer Peters, we gaan u vast nog vaker spreken de komende tijd. Dank u wel voor nu. Geen dank. Kersinformatie bij de ANWB. René, René, er is een probleem op de A27-brug bij Gorkum. Verkeer ja. loopt daar vast. Ja, daar is iemand van de brug gesprongen of gevallen. Daar, daar ben ik nog niet over uit. Maar in ieder geval drijven nogal wat boosjes onder de brug. Dat trekt bekijks. En natuurlijk wat zwaailichten. Op de A27, Breda naar Utrecht, levert het file op tussen Hank en de brug bij Gorkum. 8 kilometer. Alles bij elkaar trouwens nu 130 kilometer. Dus we spreken niet meer van een, een rustige ochtendspits. Ten noorden van Amsterdam is het echt wat drukker op de A7 en de A8. En we hebben nog steeds dat probleem op de A59 bij Waalwijk waar een ongeluk met een vrachtwagen is gebeurd richting Den Bosch. Goed, dus René Passat bij de ANWB en we gaan natuurlijk uitzoeken wat daar is gebeurd. Het brug bij Gorkum. En we praten u zo dadelijk in het mediaoverzicht nog verder bij over de ontploffing in de kunstmestfabriek in het Amerikaanse WECO. Eerst naar de studiekeus, want ja, dat is toch een keuze voor het leven. En een vergissing, je wordt steeds duurder. Middelbare scholieren krijgen daarbij niet de begeleiding die ze zouden willen. Scholen helpen te weinig, zegt de scholierenorganisatie LAX na een onderzoek onder 700 scholieren. Matthijs van der Wiel hoorde op een studieworkshop dat het niet meevalt voor de scholieren om te kiezen. <laughs> ja, ik weet eigenlijk in dat totaal. Geen idee wat ik wil gaan doen. Bente heeft nog geen idee. Ik weet wel dat ik niks met economie wil en dat ik iets met mensen wil. En ook bij Janna, twijfel, twijfel. misschien geneeskunde, psychologie en een beetje van die sociale studies. Maar eigenlijk kan het ook nog zijn dat ik misschien dadelijk iets met design of zo wil gaan doen. Ze zijn naar een studieworkshop van de Universiteit van Amsterdam gekomen. Wat gaan we vandaag doen? Belangrijk is natuurlijk als je gaat kiezen dat je weet wie je bent en wat je interesses zijn. En daarmee gaan we aan de slag. Want wat is die keuze moeilijk? Heel moeilijk, ja. Ja, het is wel wat je later wil gaan doen. Het is wel je toekomst. zeg maar dus, ja nou, Ik ben wel bang dat ik dadelijk een verkeerde keuze maak. Natuurlijk. Daarvoor heb ik dus twee spellen, zoals ik al aangaf. En daar gaan we nu mee hard mee aan de slag. Hugo van de heide van de scholierenorganisatie Lux. Moet dat eigenlijk niet op school gebeuren? Ja, eigenlijk wel. Um, de studiekeuzetest is echt iets wat uh, veel eerder moet gebeuren. In klas 4 eigenlijk al. Wat zegt het dat de universiteit dit overneemt? Eigenlijk heel kwalijk. Um, we zien dat de begeleiding uh, af en toe nog wel echt uh, veel te kort schiet op weg naar zijn studiekeuze. En veel scholieren beginnen pas heel erg laat met oriënteren. Hoe komt dat? Ik denk dat ze uh, nu vooral heel erg te zelf alleen voorstaan. En te weinig door een school al in een vroeg stadium geprikkeld worden... om uh, er meer mee te gaan doen. De begeleiding op school is onvoldoende. Ja, ik denk dat je dat wel kunt stellen. Waar zit het uh, hem dan in? Nou ja, een decaan heeft op het moment heel erg weinig tijd. Een decaan zorgt voor de, voor de begeleiding in het, door het studiekeuzeproces. En die is vaak maar in zijn eentje per vijf, 600 leerlingen. En dat is gewoon een hele grote taak om dan iedereen uh, voldoende te begeleiden. Yes. Scholieren hebben behoefte aan veel meer begeleiding dan ze nu krijgen. Ja, en dat is heel lastig voor scholen om dat te faciliteren. Het is ook nergens vastgesteld dat scholen echt bezig moeten zijn met studiekeuzebegeleiding. De studiekeuzebegeleiding wordt er een beetje bij gedaan. En dat terwijl een verkeerde keuze steeds pijnlijker wordt financieel. Met de aankomende maatregelen zoals het sociaal leenstelsel... wordt een verkeerde keuze desastreus. Uh, dan kost het je gewoon heel erg veel geld als student. En uh, dat moet echt voorkomen worden. En daar moet de scholier bij geholpen worden. Ik ben gewoon niet geduldig, dus dit past gewoon niet bij mij. Nu krijgt de school de schuld, maar ligt het ook niet aan de scholieren zelf? Nou ja, het is wel heel erg uh, veel wat je vraagt van een scholier. Als je in de jaren voor je examen zit... dan ben je nog helemaal niet zo bezig met wat je gaat studeren. Terwijl dat wel iets is wat, uh, wat zou moeten gebeuren... om een goede studiekeuze te maken. Nou, bijna drie uur spelletjes, gesprekken en tests verder. bent en Janna, weten jullie het nu wel? Ik weet nu wel dat geneeskunde... Psychologie, eh, pedagogie, dat het een van die richtingen wordt. Het wordt zeg maar, steeds minder opties. En nu zijn er vandaag weer een paar dingen afgevallen. Dat heeft wel geholpen, vind ik. Ja, je kan het niet zo in uh, drie uur weten, nee. Maar ik heb wel een duidelijker beeld. Ik geef um, tenminste een beetje de richting. Het was leerzaam. Ja, ik vond het echt. Uh, ja. Het NOS Radio 1-journaal Media Overzicht. Nieuwszender Al Jazeera twittert en CNN meldt ook dat de ontploffing van de mestfabriek, bij de Amerikaanse Waco sterk genoeg was om opgemerkt te worden door Amerikaans Geologisch Instituut. Het had een trilling van 2.1 op de schaal van Richter. Diverse Amerikaanse media spreken overigens van 60 doden inmiddels en 100 gewonden, maar van de officiële kant is dat nog niet bevestigd. Wij praten u uiteraard bij, mocht er nieuws zijn, euh, of nieuws komen. En u kunt ons live blog volgen, moet u even naar nos.nl. Financiële Dagblad vreest voor escalatie van de Europese bankencrisis. Harde aanpak van bankfinanciers en spaarders in Cyprus... heeft een negatieve invloed op banken in Zuid- en Oost-Europa. Die banken die leveren steeds minder kredieten... waardoor de economie in een negatieve spiraal dreigt te komen. De IMF en de Italiaanse Centrale Bank zeggen dat financiers van banken... terughoudender zijn geworden sinds de Cyprus-crisis. De Volkskrant schrijft dat de zorgpremie maandelijks met 15 euro omlaag kan. De premieverlaging kan volgens de Belangenvereniging van Medici... betaald worden uit de hoge winst. De negen Nederlandse ziektekostenverzekeraars hebben in 2012 samen zo'n 1,4 miljard euro winst gemaakt. Nou, in de Tweede Kamer zijn bijna alle partijen voorstander van zo'n premieverlaging. En de minister van Volksgezondheid, Schippers, liet ook al weten dat ze zo'n premiedaling wel verwacht. Maar ze wilde de verzekeraars daar niet toe verplichten. Een fijn voor de koopkracht, een premiedaling. TBS-personeel gaat vanochtend naar Den Haag om te protesteren over de gevangenisplannen van het kabinet. Ze zijn samen met de directie en verschillende burgemeesters bij de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en justitie. Omroep Gelderland en Omroep Brabant melden dat honderden medewerkers in Den Haag zullen zijn. SP-Kamerlid Niene Kooiman twittert erover. TBS in richting Veldzicht loopt de hele nacht in Estaveste naar Den Haag om s ochtends aan te komen bij hoorzitting afbraakplan. Succes! Dagblad Spits meldt dat veel studenten klagen over het opzeggen van de OV-kaart. Voor veel studenten is het onduidelijk dat langs een oplaadstation moeten... om het zogenaamde reisproduct van hun OV-chipkaart te halen. Ze moeten dan 97 euro betalen... voor iedere halve maand dat ze hun kaart te laat opzeggen. Overheidsorganisatie Duo wil volgens Spits niet zeggen... hoeveel studenten zijn getroffen. Meer dan 30.000 raakten begin dit jaar de OV-jaarkaart kwijt... omdat de regels zijn aangescherpt. In Nederland worden wel degelijk jongeren geronseld... tot slot voor de jihad. In Syrië Dat zeggen ouders... Van wie zonen naar Syrië zijn afgereisd. In de Volkskrant. Ouders hebben aangifte gedaan tegen twee mannen. Die zouden die jongens hebben gehersenspot. Radio 1 en de ontknoping van de Eredivisie. Ajax lijkt het kampioenschap niet meer te kunnen ontvangen. Oh, het geldt zo verschrikkelijk weinig. Maar wat doen Vitesse, PSV en Feyenoord? Morgenavond in NOS langs de lijn, Ajax-Herenvee. Voorzitter, in Zidane. Zaterdag om kwart voor negen, AZ-PSV. En daar komt de kopbal en de doelpunt. En zondag om half vijf, Feyenoord-Vitesse. 1-0 voor de Thuisbroek. De ontknoping van de Eredivisie. Natuurlijk op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Je zal hem maar wonen. Unit 4. Software vooruitgedacht. Kijk op unit slash cases. 1200 vacatures op HBO en WO-niveau. Ga naar Zuidlimburg.nl. Therapieën gebaseerd op Oosterse meditatie-technieken zijn hot. Maar is ons brein wel geschikt voor deze meditatie? In VPRO import Free the Mind. Vanavond om middernacht op Nederland 2.